Het is heel onprettig om geen gezicht te hebben, want dan is men geen gezicht. Dat heeft de plamoen ons geleerd. Maar ook al hebben we er één, tonen we dan ons ware gelaat of bedrieg te schijnen. Heer Bommels belevenis met het boze oog geeft het antwoord. MUZIEK Vandaag vertelt Helen Kamperveen het boze oog. Deel 1. Aan de andere kant van de Zwarte Bergen ligt de landstreek Lammermoer. Het is een kale vlakte met scheve, akelige bomen en mistige vennen waarin drijfzand dreigt. De bewoners van dit gebied voorzien in hun onderhoud door het kweken van dopheiden. ...een karig bestaan, vol zorg en ontbering... ...waarin zelden een lach wordt gehoord. Eeuwig waaien de winden over dit gebied... ...en de heidentelers zijn dag en nacht in grofgebreide wol gekleed... ...om aan het klimaat het hoofd te bieden. Geen wonder dat het een recht schapen volkje is. Degelijk en oppassend en met een fijn ontwikkeld gevoel voor goed en kwaad... ...zoals we in het verloop van deze geschiedenis zullen zien. Vroeger was het een weinig bezochte streek. Maar door het toenemen van het toerisme wordt er tegenwoordig wel eens een vreemdeling waargenomen. De inboorlingen zien dat echter met gemengde gevoelens. Gastvrijheid is gepast. Maar dat vreemde volk brengt vaak onrust en nieuwe ideeën. De oude heiplager Amram. Het trekt kwaad aan. Zo is het maar net. Zijn zoon Abel. We hebben het moeilijk zat zoals het is. Bedankt. Met alle boosheid om ons heen, hebben we al genoeg gesteld. Kikut, komt er weer een. Het was de oude schicht, het voertuig van heer Olivier B. Bommel. Deze had besloten een korte vakantie te nemen. En omdat het nuttig is voor jonge lieden om onbekende streken te bezoeken... had hij Tom Poes uitgenodigd om mee te gaan naar het dorp Ooykooi. Op de Lammermoerse heide. Hmm. Onbekende streken kunnen interessant zijn, maar hier vind ik er niet veel aan. Zo kaal en winderig. Ja, nou, het is weer eens wat anders. De reisgids zegt dat hier nog rust en stilte heersen... en dat hier een rechtschapen... arbeidszame bevolking woont. Dat is leerzaam, jonge vriend. Ja. O, kijk, daar voor ons loopt een ijverige inboorling, zie je wel? Zo'n zie ziet men niet vaak meer vandaag de dag. Neem er een voorbeeld aan. Hij zweeg, want het ging nu heuvelafwaarts en het modderpad bood niet veel vast aan de wielen. Heer Olly trachtte door scherp sturen en voorzichtig bijremmen meester over het trouwe voertuig te blijven. Maar al zijn gezwoeg was vergeefs, onderaan de weg bedierde een grote plas slik zijn rijwerk, zodat de wagen aan het slippen raakte. Ongeremd schoof hij voor tot hij met een dreun... karretje van een voortschokkende heibouw raakte. Daar heb je het weer. Het is sinister. Het kwade loert overal. Is het erg? Ik bedoel, heeft hij zich pijn gedaan? Ik, ik kon het echt niet helpen, hoor. Het is zonde. In koude en ontbering moeten wij ons brood verdienen. Maar wat helpt ons, vroegen? De, De bozigheid loert overal. overal. Het, het was geen bozigheid, maar... De weg is zo glad dat ik rende en toen gleed ik door de modder. Als iemand begrijpt wat ik bedoel, het was echt geen opzet. Natuurlijk was het opzet. De rechtschapene gaat oppassend zijn nederige weg. Maar de zwarte loert en slaat toe. Wee, wee. Zo is het maar net, pa. Precies. Onder het rechtvaardig voortkruin van de ontwoekerde dopheden... werd ik van de rechter weggeslagen en in de modder geworven. Geloof me toch, ik heb het niet expres gedaan. Ach, man zeven niet. Natuurlijk heb je het niet expres gedaan. Jij bent maar een nieuwerwets wetswerktuig in de handen van het kwade. Welke kwade? <lacht> daar, daar zit hij. Daar achter die stien. De zwarte die de schuld is van mijn ongeluk. Heer Bommel staarde verbaasd over de vlakte waar de wind met een eil geluid overheen streek. Zijn blik werd getroffen door een donkere figuur die spiedend in de richting van het blatende groepje stond te kijken. Toen deze merkte dat men hem in de gaten had... keerde hij zich om en maakte zich haastig uit de voeten. Ah, nu snap ik het. Die gluurder was de schuld van de botsing. Natuurlijk. Ik wist meteen al dat ik er niets aan doen kon. Ik begrijp niet wat die vreemde met de aanrijding te maken had. Hij was niet eens in de buurt toen het gebeurde. Nee, hij was niet eens in de buurt. Hoe kan dat dan? Die zwarte daar heeft het boze oog. Hij en zijn familie, alles waarop zij hun blik laten vallen, wordt door het onheil getroffen. Daarom is de streek en zwaarheid. Daarom loert het ongeluk op degene die zijn bergen over de weg kruidt. Het leven van de rechtschapenen is vol rampspoed. Zij moeten immers waakzaam zijn en het kwade uit hun midden verdrijven. Ja, ja, zo is het. Kom aan, Tompoes. We gaan weer eens verder. Enige tijd later bereikten heer Bommel en Tompoes het dorp Oikoi en namen hun intrek in de plaatselijke herberg. Welkom. Ik hoop dat de heren zich thuis zullen voelen in deze eenvoudige onderneming. Ik ook. Wij hebben trek. Een voedzaam maal zou wel smaken. Iets met een gebonden kippensoep. En dan wat truffels en kapoenen. Wat jij mm het -hmm. Zou u dat nou wel doen? Mm -hmm. Zo'n overvloed trekt kwaadigheid. Wees toch voorzichtig? <laughs> wat een onzin. Ik ben in de bloei van mijn leven en ik heb altijd goed gegeten. Maar van kwaadigheid heb ik nooit last gehad. Zeg nu zelf, jonge vriend. Mm -hmm. De heren moeten het zelf weten. Ja. Sober en vol onthouding. Zo is het lot van de oppassende. Maar ja, u bent vreemdelingen. Oh, dat gepraat over kwade invloeden vind ik maar vreemd. Vooral wanneer het iets met eten te maken heeft. Als heer ziet men de dingen graag van de smakelijke kant. Mm -hmm. Heren? Oh, een bijgelovig volkje, deze dorpelingen. Wie heeft u ooit gehoord dat goede voeding ergens slecht voor kan zijn? Het idee. Kijkt u eens naar buiten. oog. Oh, oh, oh, oh. Zijn stoel, die niet op het verschrikt achteruitdijnsen van heer Bommel berekend was... ...brak de achterpoten en stortte kraken tegen de kast die het zitje afsloot. Nu viel alles ter aarde en terwijl heer Bommel tussen splinterend houtwerk op de grond belandde, sprong de waard met een zware knuppel gewapend tevoorschijn. De boze krachten zijn werkzaam. Maar de rechtsschappen is op zijn hoede. Help, help. Doe iets, jongen vriend. Dat, dat, dat oog heeft brand gemaakt. Tompoes aarzelde niet. Hij vatte de soepter met beide handen beet en stortte de inhoud op het vuur. Zonde van het kostelijke voedsel. <tot> Dit komt van de overdaad, heren. Verspilling en slempertijn. En intussen is de boze ontkomen in de duisternis. Dat <tot> was bad. Het is de overdaad. Zo gaat dat, hier. Die trekt immer kwade krachten aan. Het maal van de deugdzame dient sober te zijn. Dampende heermaal. Meer niet. Nou, dan maar sober. De eetlust is mij vergaan, nu het boze oog mij heeft geraakt. Wat is er toch met het boze oog? Wie heeft dat eigenlijk? Het zijn de Zwarten die hier met hun kunsten achter zitten, heren. Hm? Ze wonen in de bossen en ze sluipen rondom onheil en verderf ze heien. Want iedereen die door hun blik getroffen is... zal zeker door het ongeluk achtervolgd worden... en ten prooi zijn aan rampspoed en ellende. Oeh, wat een akelijkheid. Waarom ja. doen ze dat? Die zwarte. Ja. Bozigheid, jongenje. Ze zitten zoveel kwade streken als watergroevelgort. Oh, ik heb geen trek meer. Ik wil naar bed. Deze trap op, heer. Oh. Hier is uw lamp. Maar brand hem laag, want ook te veel licht trekt de krachten aan. En zelfs in uw slaap kunt u getroffen worden. Oh, wat naar is dat nu toch. Kan een heer dat niet eens rustig de ogen sluiten? De treffelijke moet immer werkzaam wezen... Niet lang geleden was er een algemene geaarddorpeling die een zwarte bleek te zijn. En hij heeft onheil over de hele gemeenschap gebracht. Voordat Wat? wij hem door hadden. De puinhoepen van zijn huis staan nog in het dorp. Ja, ja. Zo gaat het. Ja. rusteren? heren. Uh, rustig. Buiten was de wind aangewakkerd. Hij huilde klagelijk over de vlakte van Lammermoer... en floot in de kale takken van de bossen die de gemeente omringden. Uit dit geboomte nu trad een donkere gedaante tevoorschijn. Omzichtig keek hij om zich heen. Doch toen hij zag dat nergens een levend wezen te bespeuren viel... sloeg hij in gebogen houding naar de uitspanning... en keek naar het raam waarachter heer Olly in een diepe sluimer lag. Diens vermoeidheid was na een dag reizen nog sterker... dan zijn ongerustheid over de verhalen van de hotelhouder... En hij sliep dan ook zo vast dat hij niet hoorde hoe er boven zijn hoofd een scheur ontstond in de gepleisterde wand en een zware steunbalk langzaam begon los te laten. Tompoes zat rechtop in zijn bedstede en dacht na. Oh, wat een nare streek is dit. Ik zou hier niet willen wonen tussen dit bijgelovige heidevolk. Maar ik zou toch wel iets meer willen weten over de kwade krachten waar de waard het over had. Wat zijn het voor zwarten die erop uit zijn om ongelukken en narigheid te maken? Een soort tovenaar soms. Maar dan moeten ze toch een doel hebben met hun kunsten? Wat is dat voor een doel? Huh? Die barst in de muur wordt steeds groter. Dat is de kamer waar hier Olly slaapt. Snel! De balk boven de sluimerende heer had nu geheel losgelaten. En twee tellen nadat Tompoes hem uit zijn sponden had getrokken... plofte het zware houtwerk op de plek waar zo even nog zijn hoofd was. <lacht> het mag dan ook geen verwondering wekken dat heer Bommel met een schok ontwaakte. Wat doe je, Tompoes? Waar waarom wek je me zo gruw? Je weet toch dat ik aan slapeloosheid lijkt? Er is een balk op uw kussen gevallen. Ik kwam net op tijd. Anders had u daar nu onder gelegen. Een, een, een balk? Ja. De zwarte heeft weer toegeslagen. Aangetrokken door een overdadige licht van uw lamp... heeft hij het boze oog op dit vertrek gericht. En de gevolgen zijn niet uitgebleven. Het was een balk. Het boze oog. Het was een oude breuk, zo te zien. Slecht hersteld en toen dichtgepleisterd. Zou het een toeval zijn dat die balk het juist nu begaf? Of zou het toch het boze oog wezen? De volgende morgen verlieten heer Bommel en Tom Poes... tamelijk onuitgeslapen de herberg. Goede reis verder, heren. Ik hoop dat u het naar uw zin hebt gehaald en dat u nog eens terugkomt. Dat denk ik niet. Er is te veel boos oog in deze buurt voor een heer van bijstand. Eigen schuld, overdadig voedsel en lamplicht. De onberouwelijke dienst sober en matig zijn nederige weg te gaan. Bah, luister niet naar hem, jonge vriend. Wie heeft u ooit gehoord dat een bommel zijn licht niet mag laten schijnen? We gaan een andere omgeving zoeken. Toch zou ik meer willen weten over het boze oog. Kijk, daar staat een ruïne waar de Waard het gisteren over had. Er heeft een zwarte ingewoond die zich vermomd had of zo. U weet wel. Oh, een meer druk de buurt. Niets voor mij. We zullen eens aan die landbouwer daar vragen waar het prettiger is. Het pad van de rechtschapenen gaat rechtdoor. Neemt de vlakke weg, heer. Uh, ik heb genoeg van de vlakke weg. Die is te winderig. Dat bos trekt me meer aan. Ga niet rechtsaf. In het woud huizen de zwarten. Met hun streken. Oh. Welke richting zullen we nu nemen? Het Terug naar het rechte platte pad? Aan deze weg woonden zwarten met boze ogen. Nou, laten we toch maar verder gaan. Ik wil wat meer van hem weten. Ik weet niet of ik hier goed aan doe. Ja. Heb je ook niet het gevoel dat er iemand naar je staat te kijken? Achter een boom of zo? Dat is maar een gevoel. Komt er al die stammen om ons heen? Het gemakkelijk praten. Ik ben al enkele keren door het oog getroffen. En ik herinner me nu net dat mijn goede vader altijd zei... Olly, jongen, het pad van een heer uh, gaat plat en rechtdoor. Op dat moment viel zijn blik op een duistere gedaante... die van achter een beuk naar het voorbijtrekkende voertuig stond te kijken. En met een... Kreet liet hij het stuur los terwijl hij gasschap. Tom Poes greep de handrem, maar het was reeds te laat. De oude schicht reed met een slag tegen een boom op... die met blootgewoelde wortels in de berm stond. En dat was meer dan die gedragen kon. Pas op, weer, Olly! Bring eruit! Het was maar net bij tijds. Want twee tellen later rimpelde het trouwe voertuig... reeds akelig onder de houtmassa ineen. Wat kwade oog de, de boze heeft weer toegeslagen Het kwam omdat u het stuur losliet Het is een schande Kijk, daar vlucht hij Maar ik zal hem Ik zal de politie waarschuwen hmm. Ik geloof niet dat hij het deed huh? Waarom zou hij anders vluchten? Ja, omdat hij bang is voor de toren van een heer huh? Daarom vlucht hij Maar hij zal spijt krijgen van zijn streken Dat zeg ik je hmm. Ja, Wat zei je daar te hummen? Geloof je me soms niet? Nou. Ik zal me aan het hoofd stellen van alle weldenkende lieden. en dan gaan we dit bos uitkammen... om een einde te maken aan de Zwarte en hun kunsten. Dat zal ik. Dat kunt u doen, maar er is toch iets vreemds aan deze zaak. Iemand die werkelijk een bozaardige macht heeft, vlucht niet. Oh, de oude schicht is niet geheel rijvaardig meer. Ik kan trouwens die boom niet alleen optillen... Laten we teruggaan naar het dorp ooikooi, jonge vriend. Met geld en goede woorden zullen we daar wel hulp kunnen krijgen. Dat weet ik niet. Die dorpelingen waren veel te bang voor het boze oog. Ze durven vast het bos niet ingaan. Vergist je. Ik ga die eenvoudige lieden toespreken. En ik zal ze duidelijk maken dat er een einde moet worden gemaakt... aan de kwade krachten die hier huizen. Eendracht maakt macht... Goed bewapend en onder mijn onbevreesde leiding zullen ze dit woud zuiveren. Dat zul je zien. De oplettende luisteraar zal hebben opgemerkt... dat een zwarte figuur zich reeds enige tijd om hen heen bewoog en bij het krommen van de weg stond hij plotseling voor hen. Kijk kijkt me aan. Juist, mijn naam is Moen en ik kijk je aan, ja. Heb je daar iets op tegen? Ja. Niet doen... U hebt het boze oog. Huh, niet één, maar twee. Oh, ach, wat vreselijk. Is het al niet genoeg dat de oude schicht een heidekruier heeft aangereden? Mijn maaltijd is bedorven. Men heeft een balk op mijn bed ge gekeken. En mijn auto ligt onder een boom geklemd. En nog steeds kijkt u, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb u toch geen kwaad gedaan? Ik ben een vreedzaam heer... Wat doe je hier dan in het bos van de Zwarte? Er is geen plaats voor lui van jouw slag. Scher je weg, ik ben getroffen. Ik voel het. Het oog heeft toegeslagen. Nu, daar zag het wel naar uit. Want verblind door nare voorgevoelens... ...schonk de beklagenswaardige heer geen aandacht aan zijn omgeving... ...en daardoor struikelde hij over een boomwortel die over het pad groeide. Hij verloor het evenwicht en sloeg voorover in een riviertje... Ah! dat torenbouwt bevolk. Deze rivier stroomde snel in de richting van een waterval. En hoewel heer Bommel vertwijfelde pogingen aanwende om aan de oever te geraken, werd hij willoos meegesleurd. Daar is een rots, Ollie. Pak die steen vast. Nee, niet die. Die ander. De drenkeling was zozeer bevangen door zijn aandoening dat hij geen oor had voor goede raad. De struikelaar. Met zo'n figuur is het wel heel erg moeilijk om die ongelukken te maken. Wat doet hij ook in het woud van de Zwarte? Inmiddels had heer Bommel de voet van de waterval bereikt... waar hij geheel aan het oog ontrokken werd door het neerstortende vocht. Zijn ongeluk werd dan ook niet opgemerkt door een paardje... dat niet ver vandaar op een steen zat te praten. Wat ben je moedig, Abel! Het is heel gevaarlijk voor een witte om in het bos te komen. Zus me net... Maar ik ben niet bang voor jouw ogen, hoor, Ola. Zodoende. Hmm. Ik vind het wel een leuk oog, eigenlijk. Daar is iemand, Abel. Wat moeten we doen? Wegwezen. Abel sprong op, maar omdat hij enige moeilijkheden met zijn klompen had, slaagde hij er niet onmiddellijk in om uitvoering aan zijn plan te geven. Zo kwam het dan ook dat Tom Poes, heer Bommel, reeds uit het water getrokken had, toen hij nog met zijn schoeisel doende was. Zou je niet eens helpen? Zag je niet dat deze heer aan het verdrinken was? Ik, eh... Uh, ik ben er niet. Oh. Het is kleulig. Heel bloepig. Schap je hier niet? Ben je er niet, licht schapen? Eh, ja, ja. soort maar net. Wat doe jij hier in het bos? Ben jij er nou niet bang hier? Nee. Ja, bedoel ik. Ik, ik moet wel van mijn pa. Maar ik ben niet echt bang. Hola is erg aardig. Zodoende. Ik praat veel. Vertel het niet aan de oude... dat je hem me hier met Ola gezien hebt en zo. Het is een schande. Dit bos is vol ellende. Een heer wordt hier op klaarlichte dag getroffen... door de blik van een onverlaat. En niemand hier wat aan doet. Maar daar moet een einde aan komen. Uh, stil even hier, Olly. Huh? Hoe komt het dat ik geen last heb van dat boze oog? En Abel hier ook niet? Dat komt omdat ik Ola aardig vind. Ah, oh, is het alsjeblieft niet tegen mijn pa. Natuurlijk niet. Maar dan moet jij ons helpen met de auto van deze heer, die onder een boom ligt. Als jij die er nu onderuit wilt halen en als jij kunt zorgen dat die gemaakt wordt... Alles waar je wilt, als jullie de mond hoort. Abel hielp heer Olly overeind en steunde hem bij het verlaten van het woud. Heer Bommel was het met de gang van zaken in het geheel niet eens. Onder het voortgaan beschreef hij op zwakke, doch vastberaden toon... hoe hij een einde zou maken aan de Zwarten en hun kunsten... En hij was daar nog mee bezig toen ze het akkertje bereikten waar de oude Amram doende was. Het boze oog heeft toegeslagen, vrees ik. Ja. Ach ja, het pad van de rechtschapen is volkomen. Juist, een zwarte... Uh, uh, deze ik... heer heeft een auto-ongeluk gehad. En toen is hij uh, een beetje in het water gevallen. Kunnen we hem ergens drogen? Kom maar mee. Heer kunt u bekomen van uw ongeluk. De hut van de rechtschapene is schamel, maar overdaar trekt kwade krachten. Juist. Over die kwade krachten wilde ik het hebben. U moet weten dat ik door het bos reed. Ja, het was een gewone botsing. De auto slipte tegen een boom. Ik reed door het bos toen ik plotseling getroffen werd. Door die boom? Ja, hij was oud en zijn wortels lagen bloot. En daarom viel hij om. Het was een zwarte. Maar zijn je manieren, jonge vriend? Wat markeert je om steeds om mij heen te brullen? Ladai trekt kwade aan. Misschien kan Abel beter vertellen wat er gebeurd is hm. Hij is grootgebracht in soberheid en vrees Wat is er met die zwarte zoon? Een, uh, een boom Een zwarte boom op de auto zodoende Nu hm. is de wagen een beetje kapot, maar ik zal hem even maken Zo is het maar net oh. Dat is duidelijke taal Aan het werk dan jongen Gastvrijheid is mooi en gepast. Maar ik wilde... U kunt rustig verder drogen. Ik moet mijn akker afspinnen. Wat mankeert je toch, jonge vriend? Waarom viel je me steeds in de gretje? Om Abel. Ik heb hem immers beloofd dat we niet zouden vertellen... dat hij in het bos zat met Ola. Dat heb jij beloofd, niet ik. En het was een belofte waar ik het niet mee eens ben. Dat bos deugt niet. Ik ben daar getroffen door het boze oog van Moen. Dat weet ik zeker. Waarom probeer je Amram wijs te maken dat ik een gewone botsing heb gehad? Om Abel. En ook omdat ik meer wil weten over dat boze oog. Ik ook. Ik zie mijn taak. Ja. Mijn roeping is om een einde te maken aan de zwarte kunsten. Men kan een heer niet te water werpen... en van een waterval doen storten. Nee, maar... Dat zou mijn goede vader nooit hebben goedgekeurd. Ja, praat er nu niet verder over en houd uw mond tegen Amram. Nooit. Hm? Men kan een bommel het zwijgen niet opleggen. Ja, het recht moet zijn loop hebben. En aan het hoofd van de ooikooiers zal ik opmarcheren. Wat is dat voor taal? Waarover moet men zijn mond houden? Voel dat er iets van mij verzwegen wordt. En dat is niet gepast. Precies. Ik houd ook niet van geheimzinnig doenerij. Een gast moet zijn gastheer open en eerlijk de waarheid durven zeggen. Ja, ja, we, maar we moeten weer eens naar de herberg gaan, heer Olly. U bent nu al opgedroogd en we mogen geen misbruik maken van Amrams gastvrijheid. Stel, jonge vriend. Het is mijn plicht om te vertellen dat het geen verkeersongeluk was... waardoor ik getroffen ben. Het was het boze oog. Net wat ik dacht. Ga verder, vriendeling. Tompoes begreep dat er nu vlug iets moest gebeuren als hij zijn belofte aan Abel wilde houden. Daarom greep hij een bezem en kantelde de kookpot om, zodat de soep in een brede plas op het vuurtje stroomde. Naar buiten! Naar buiten! De kwade krachten hebben alweer toegeslagen! Vreemdelingen trekken het boze aan. Dat is de loop der dingen. Maar wat wilde die stadse heer mij vertellen? Wat zeg je, vader? Zijn vrouw keerde juist terug van een bezoek aan de buren... en nu keek ze wat bevreemd naar de wallen die uit haar huisje sloeg. Wat is er met de soep gebeurd? Wie zijn die lui daar en waar is Abel? Abel is bezig de auto van die vreemdeling te herstellen. Men moet degene helpen die in nood verkeren... Dat is gepast. Hoe dat? Er was een verkeersongeval. O, oh, zodoende. Het moet een erg ongeluk geweest zijn. Alle soep is uit de pot gevallen. Weet je zeker dat de zwarten hier niet achter zitten? Daar zeg je het, moeder. Het verhaal van die vreemdeling was verward. Nogal. En Abel deed vreemd. Hij praatte te veel nu ik erover nadenk. Ach, overal loeren kwijde krachten. De rechtschijpene moet zwijgend en onopvallend zijn weg gaan. Diabel toch? Hij doet de laatste tijd zo mal, hè? Hij is veel weg en hij heeft zwepperige ogen. Weet je wat het met hem is? Hij is op vrijersvoeten, dat is het. Ja. Ik heb nagedacht. En het staat voor mij vast dat je op de verkeerde weg bent, jonge vriend. Je probeert mij met soep de mond te snoeren, als je begrijpt wat ik bedoel. Wanneer ik het gevaar van het boze oog wil beschrijven, begin je te roepen. Natuurlijk, van weg. Jij kiest de kant van de zwarte. Jij en Abel. Ik wil met jullie niks te maken hebben. Je probeert mij van mijn plicht als heer af te brengen. Maar dat zal niet gaan. Ik ga de eenzame rechtschapen weg van een bommel. Hier scheiden onze wegen, totdat je je gebeterd hebt. Hmm. Vaarwel, jonge vriend, we zullen zien. Welkom, daar bent u dus weer. Ik hoop dat u een prettig tochtje gemaakt hebt. Uh, nee, u ziet hier voor u iemand die zwaar getroffen is. Mijn auto is verwoest en ik heb oog in oog gestaan met het boze oog. Door mijn ijzeren wilskracht en mijn sterk gestel ben ik ontkomen. Maar nu is het genoeg. Ik ga een einde maken aan de Zwarte en hun streken. Heer Waart, bereid mij een eenvoudig doch voedzaam maal... zodat ik gesterkt aan het werk kan gaan. De jonge Abel had intussen niet stilgezeten. Hij was opnieuw het woud ingegaan... en daar was hij nu doende om met behulp van Ola's vader... de oude schicht onder de bomen uit te trekken. Het is zwaar werk, maar het is de straf voor mijn dwaling... Dan is het aardig me helpt. Ik zou het alleen niet helemaal hem klaargespeeld. En als ik het niet klaarspeel, gaan die vreemdelingen alles aan pa vertellen. Van Ola en zo. Het is mijn schuld dat dit gebeurd is. Als ik niet uit nieuwsgierigheid naar deze wagen had gekeken... ...was de boom niet gevallen. Ah, onze schuld is groot en wordt maar zelfs steeds groter. Wat schuld? Jullie zijn een stel sukkelaars... Wie schuld voelt, heeft schuld. En als Abel niet oppast, zal hij eindigen als zwarte? Nee, maar, maar ik, ik heb toch geen boos oog? Huh, dat zal je krijgen. Wie degene die berouw voelt zonder zonde. <lacht> ah, waarom zou Abel zo vriend doen? Hij hoeft toch niet schuldig te doen omdat hij op vrijersvoeten loopt. Bang. Wow. Nee. Ik ben bang dat hij iets te maken heeft met de boze machten. Er is geen berouw zonder zonde, zeg ik altijd maar. Maar hij dwalt af wat we kunnen, vader. Ik voel het. Het zijn de kwade krachten. Immer loert het boze oog. De akker ligt vol steen. Wow. De heidestuiken schrampelen voordat ze voedzaam zijn. En Abel praat te veel. Hij loopt op vrijersvoeten. Dat zegt mijn moeder haar. Goed. Vrijersvoeten. Het is om teven. Allemaal bozigheid. En alle kwaad komt van de zwarten. Dat is zeker. Ach, ach, vader. Denk je nou echt dat Abel... Dat onze Abel... Ja, die jongen is zwak. Reeds als knaap luisterde hij naar die opstandige praat van Moen... Je weet wel, toen hij nog onder ons woonde, onder het mom van een witte... Een moen. moen rust niet, hij is de ergste van alle Zwarten. Oh. Intussen had heer Bommel met zorg een voedzaam menu samengesteld. Uh, gebonden kippensoep met truffels en kapoenen. Het past de heer niet om onopvallend over de weg te gaan. Er moet een einde aan die toestand worden gemaakt... En dat kan niet moeilijk zijn, want ik ken de hoofdschuldige. Het is een zekere moen. Moen? Dat is de ergste. Door zijn oog. het is uitspanning bouwvallig geraakt. Tom Poes was teruggelopen naar het woud en toen hij de rand bereikte... werd zijn aandacht getrokken door een beweging tussen het geboomte. Het was de oude schicht die door Abel en Ola's vader moeizaam naar de vlakte werd geduwd. Ga hier weg, ventje. Er zijn al genoeg ongelukken veroorzaakt. Waarom veroorzaken jullie dan ongelukken? Dat is een vloek die op ons rust. Zo is het maar net. Soms komt er een aanzienlijk vreemdeling in het dorp. Hij neemt dan zijn intrek in de herberg en gebruikt een krachtig maal. Dat kan gebeuren, niet waar. Maar als ik dan ga kijken en me met de voet samengeuren wil verkwikken... gebeurt er altijd iets ergs. Het is heel droevig. Maar ach, ik kan het niet helpen dat ik het boze oog heb. Toch zijn Ola's ogen mooi. Ja, ja. Maar de schuld drukt zwaar en wordt vanzelf steeds groter. Welke schuld? Je hebt toch geen schuld aan het geknoeien van zo'n dikke vreemdeling? Laat de sukkel beter leren autorijden en scheid toch uit met je geblaad. Pas toch op, Moen. Wij zijn zwart, dus moeten we nederen. De kleur doet er niet toe. Ik ben zelf wit geweest, maar ze hebben me zwart gemaakt. Die witten uit het dorp waar ik vroeger woonde. Mijn huis hebben ze verbrand en mij hebben ze weggejaagd omdat ik de waarheid zei. Maar ik ben niet bang, oude. Ze zullen hun trekken thuis krijgen. Ach, wat vrieselijk. Spreek toch niet zo. Je zult ons allemaal in het ongeluk storten. ...zal ons allemaal in het ongeluk storten. Ja. Hij zit vol bozigheid. Ja, dat is waar. Hij heeft me aangekeken. Hij staat voor niets. In onze zachtmoedigheid... ...hebben wij hem in leven gelaten. We hebben hem alleen maar zwart gemaakt... ...en zijn huis in brand gestoken. Maar denkt u dat hij dankbaar is? Nee, vreemdeling. Hij loert op wraak. Let op mijn moorden. Het boze oog. Jazeker. Daarom zal deze hele kale heidevlakte te gronden gaan... Geloof jij dan in het boze oog? Jij soms niet, ventje. Ik weet het niet. Wat ik ervan heb meegemaakt, kan ook toeval zijn. Ik wil er eerst wat meer van weten. En omdat jij zelf een witte bent geweest, kan je me er wel wat van vertellen, denk ik. Voor een witte ben je nogal pinter. Kom maar eens mee. Er is heel wat te zeggen over dat onderwerp. Het boze oog bestaat, maar alleen voor degene die eraan geloven. Zie je die abel daar? Hij zit met Ole op dat wagentje in plaats van het te herstellen. Die jongen vindt het ook bijvoorbeeld mooi. Daarom komen er geen ongelukken van. Maar de witte zullen hem zwart maken als ze het ontdekken. Ik maak me zorgen over die zaken. Oh, ik maak me toch zulke zorgen over Abel. Wat blijft die jongen toch? Hij herstelt de auto van die vreemde reiziger. Maar hij weet toch dat om deze tijd de soep op tafel staat. Ik zal aan die vreemdeling gaan vragen waarom Abel Adel eigenlijk aan het werk is. Ja. Het leven van een zwarte is armelijk. En zijn maaltijd bestaat meestal uit een dunne pap van gemalen boomschors. Het valt dan ook te begrijpen dat de geuren die uit de uitspanning opstegen... een welkome aanvulling op zo'n karig menu vormen. Het vlees is zwak. Ik moest dit niet doen, want er komt altijd ellende van. Maar ach, die geur is sterker dan het verstand... ...vooral nu die vreemdeling daar logeert. De vader van Ola ademde diep de rijke lucht in... ...terwijl hij de ogen sloot. Uit angst om iemand met zijn boze oog te treffen. Helaas, uit de wormstekige zoldering van de herberg... ...maakte zich een stuk hout los... ...dat met een kletsende slag in heer Olly's kippensoep viel. Dat was een teleurstelling voor de hongerige reiziger. De bediening is hier slecht. Men kan niet slapen of eten zonder dat het gebouw bij stukjes en beetjes naar beneden komt. U mag wel eens een dimmerman ontbieden, heer Waard. Het is natuurlijk het boze oog weer. Och, natuurlijk. Maar dat zal nu niet lang meer duren... Mijn plannen staan vast. Inmiddels had Moen Tom Poes naar zijn lage plaggenhut gebracht... en daar haalde hij een groot, zwart geblakerd boek uit een kist. Het is het enige wat ik heb kunnen redden toen mijn huis in brand werd gestoken. Er staat een hoofdstukje in dat verklaart wat de oorzaak van het boze oog is. Maar jammer genoeg begrijp ik dat gedeelte niet helemaal. Er komt storm. Ja, wat geeft dat? We hebben het nu niet over het weer, maar over het boze oog. Het is hetzelfde. Storm geeft ongelukken en het oog krijgt de schuld. Hm. Jij bent al even bang als de rest. Zo komen we er niet. Ik wil weten waardoor het boze oog veroorzaakt wordt en niet waarvan het de schuld krijgt. Je bent nog jong. Schuld is belangrijker dan oorzaken. En zeker voor de schaapskoppen van Oikoi. Er komt ellende. Dat voel ik. De oude Amram had zijn hoed opgezet en zich naar het dorp begeven. Die Abel toch. Hij ging de wagen van die vreemdelingen repareren, zei hij. Waar is die auto? Hulpvaardigheid is gepast. Maar er steekt storm op en niemand kan van de rechtschapenen verwachten... dat hij bij nacht en ontijd doende is met een ijdel voertuig. Dat zal die vreemdeling toch ook begrijpen? Ach, als Abel zich maar niet afgeeft met die zwarte kunsten... Zo mompelend kreeg hij de herberg in het zicht. De waard was net bezig de luiken te sluiten... en heer Olly was achter een verlicht venster zichtbaar... met voldoening deze bezigheid gadeslaande. Ik zou willen weten waar Abel is. Hij had thuis moeten komen nu de avond valt... en de grote wind over de vlakte strijkt. Juist. Uw zoon is in het bos, heer Amram. Want daar is het dat mijn oude schicht door het boze oog getroffen werd. Een bos? Is Abel dan toch... Abel huilt met de zwarte. Het is goed dat Tom Poes er niet is om mij in de reden te vallen. Want dit moest maar eens gezegd worden. was er al bang voor. Mijn zoon doet vreemd de laatste tijd en hij heeft zwemmerige ogen. Is er dan niemand die het kwaad kan tegenhouden? Zeker. Ik... Door een voedzaam maal zit ik hier krachten op te doen... om aan het hoofd van de kudde te stellen. Verzamel de gemeente, vriend Amram. En leid haar hierheen. Waar ga je naartoe, Moen? Het dreigt gevaar. Lees jij rustig het hoofdstuk in het boek. Ik moet erop uit om het kwaad tegen te houden. Abel was bezig met het herstel van de oude schicht... De jongeling had zich met zijn bezigheden verlaat door de ontmoeting met Ola. En nu werkte hij gejaagd voort om de verloren tijd in te halen. Wat doe je hier? Weet je niet dat het al avond is? Ik heb mijn plicht vergeten. Het is ongepast om het werk in de steek te laten. Zo doen we Ga naar het dorp waar je thuis hoort. Je ouders zullen naar je zoeken sukkel. De soep staat al lang op tafel en dit voertuig kan we wachten tot morgen. Ik moet hem toch weer eens zijn een fatsoen brengen? En de plicht gaat voor de soep. Zo is het, meneer. Ga weg. Je zult het kwaad over de zwarte brengen. Op dat moment sloeg de bliksem in een oude boom... en terwijl de donder knalde, viel de stam over heer Bommels motorkap. Abel stond een ogenblik als door de donder getroffen... en de blik waarmee hij naar moen keek was vertroebeld door angst. Bo boze oog. Oh! Zo gaat het. Ook deze twijfelaar voelt zwarte krachten als de bliksem in een boom slaat. Heb ik hem daarvoor toegestaan met ons te verkeren? Ach, alles gaat verkeerd deze stormnacht. Abel zal het kwaad over ons brengen. De toestand vraagt om een koe oog en een helder verstand. Onder mijn leiding... Zullen we eensgezind de bossen intrekken om een einde te maken aan de kunsten? Als iemand begrijpt wat ik bedoel. We moeten de zoon van Amram redden uit de klauwen van Moen. Want anders zal hij het kwaad over de witte brengen. Mijn zoon! Het verdwaalde schaamt, heer Kug. Uh, tocht hier, Do doe de deur dicht. Zo is het. Een open huis trekt het ware oog aan. Denk toch aan mijn herberg. Laparts, het is jullie eigen krop die de ellende aanroept. En niet het boze oog. Laat Abel met rust. Anders zal alle onheil op je eigen hoofden neerkomen. Waar is Moon? Verderen. En waar is Abel? De durf niet heeft het kwaad over ons gebracht. Het was Moon, Ik heb hem persoonlijk zien staan. Maar nu is het uit. We gaan het kwaad met wachten en tak uitgroeien, vriend Abraham. Houd de gemeente bij elkaar. Het was Abel. Hij heeft zich afgegeven met de boze krachten. En nu moet hij ook worden zwart gemaakt. Want dan ben ik ook zijn vader. moet er zijn. Intussen was Abel in grote nood naar het duistere woud gerend. Er gaat iets ergens gebeuren. Dat is de straf voor mijn misdraging. Ik moet Ola gaan waarschuwen, zo is het maar net. Want ik heb het kwaad over haar gebracht. Enige tijd later kon men op de vlakte van Lammermoer een grote beweging waarnemen. Het was de bevolking van Oikoi die onder leiding van heer Bommel uitrukte... gewapend met heidevorken en stokken. En hoewel de storm het gaan moeilijkte, was de stemming vastberaden. Wij moeten het bos omsingelen. Gries, zwarte mag ons ontkomen. Weg met de bozen en hun kunsten. Het recht moet zijn loop hebben, al kost het bij mijn, mijn zoon. U hebt gelijk, neemdeling. Ah, natuurlijk. U kunt me vol vertrouwen volgen. Vast aan zullen we het bos zuiveren. U zei toch omzingen? Hoor? Ja, dat, dat was bij wijze van spreken. Breng me niet in de war, vriend, Amram. Vast aan gesloten, bedoel ik. Eendracht maakt macht, als u begrijpt wat ik bedoel. Tegenover ons allen is het boze oog machteloos. Intussen zat Tom Poes nog steeds in de hut van Moe. Hij had al die tijd in het dikke boek zitten lezen. Hmm. Zo, het boze oog wordt veroorzaakt door de zwarte tong. En pas als de zwarte tong gespoeld wordt met een aftreksel van puimkruid, is het machteloos. Dat staat hier. Maar ik begrijp niet hoe je goede ogen kan krijgen wanneer je je moeit. Het trekt gevaar. De witte zijn aantocht. Ik moet hem opschieten. Ik heb het hoofdstuk gelezen, maar ik begrijp het niet helemaal. Ach, wat hoofdstuk? We moeten nu iets doen. Als we niet begrijpen wat er gedaan moet worden, kunnen we niets beginnen. In dit boek staat dat de zwarte tong gespoeld moet worden met een soort aftreksel. Scheid toch uit. Er staat nog een hele ton met dat vocht. Ik heb alle zwarte er mee laten spoelen, totdat ze groen zagen. Maar het heeft niets geholpen. Het is onzin. Trouwens, we moeten iets doen voordat de witte hier zijn. Iedereen moet gewaarschuwd worden... en we moeten wapens hebben om ons te verdedigen. Wapens helpen niet. Ik heb een beter plan. Maar eerst moet je me nog iets vertellen. Welke kleur heeft de tong van een zwarte? Rood natuurlijk. Maar schijn nu uit met dat gezeur. Als je een plan hebt, kunnen we beter aan het werk gaan. Abel was ademloos bij de takkenhut gekomen... waar de familie van Ola woonde. De witte komen! Jullie moeten vluchten! Pas op! De witte komen... Ach, onze schuld drukt zwaar en wordt steeds groter. Ola, Ola, Ola, Ola. Wat ben je moedig, Abel. Het is heel dapper om ons te komen waarschuwen. Want als de witte je hier zien, zou je worden zwart gemaakt. Ik vind je aardig, zodoende. En zwart maken zullen ze me toch. Kom mee, Ola, deze kant op. Hij trok haar haastig mee naar een plaats waar de stammen dicht bij stonden. Daar was het veiliger, meende hij. ...doch het geval wilde dat heer Bommel juist langs deze plek zijn kudde het bos binnen De menigte was enigszins opgehouden door het ontsteken van fakkels en het scheppen van moed... ...zodat de leider ver vooraan eenzaam voortschreed. Toen dit tot hem doordrong, hield heer Bommel de pas in en keek verward om. Eendracht, uh, maak ma, wacht. Ma, ma, uh, bij elkaar blijven, hier loert het kwaad. Op dat moment botste hij tegen de vluchtende figuren van Abel en Ola... die juist een boom ronden. Ik ben erbij. We zijn erbij. Dit zijn de boze krachten zelf. Dit is de verschrikkelijke vreemdeling zelf. Zo is het nou net. Ik heb het kwaad over je gebracht. Heer Olly wierp een glazige blik omlaag... en nu ontwaarde hij twee gezichten die hem angstig aankeken... Het waren Abel en Ola die bij de botsing in een kuil waren gestort... ...en daarin machteloos hun onzeker lot afwachten. Nee, neem nee, me niet kwalijk. Ik, ik keek niet uit waar ik liep. Uh, het spijt me als u begrijpt wat ik bedoel. H hebt u zich bezeerd? Hij boog zich over het gat en begon Ola er zorgzaam uit te trekken. Oh, hoe vreselijk. Daar komen de witte om jullie kwaad te doen. Oh, help ons. Wat ben, ben ik begonnen? Hier is niemand. We zijn verkeerd. We moeten de, de andere kant op. Weet u het zeker? Ja. Dat hier niemand is bedoel ik. Hier Hierderbij moet het huis van een, van een familie Zwarten zijn. Er is hier niets te zien. Alleen maar bomen en blaadjes en zo. We, we, we, we kunnen beter naar rechts gaan, vriend Amram. Of naar links. We mogen niet aarzelen. De rechtschapene moet het kwaad met zekere hand uitroeien. Ik stel voor het bos in brand te steken. De storm zal ons helpen en het in de vuur zal het mouw zekerlijk platbranden. Dan is het gedaan met deze poel van verderf Brand! Het dorp staat in brand! Heidevorken en schoffels werden terzijde geworpen... en onder blatend geroep begon de menigte terug te rennen. Het was duidelijk dat iedere gedachte aan wraak verdwenen was nu het dorp in lichte laaien stond. En al spoedig lag het bos van de zwarte dan ook weer eenzaam in de stormnacht. In Oikoi wachten de dorpelingen een verrassing. De huizen stonden nederig en onbeschadigd overeind. Maar op het op lag een grote stapel houtwerk en rietbossen te branden. Ah, ja, dat is gewoon maar een fik. Uh, jongenswerk. Hier zitten de zwarten achter. Wanneer het boze oog had toegeslagen, dan zouden onze huizen getroffen zijn. En uh, niet de wormstekige palken van de herbergen die toch al in elkaar is gezakt. Het is een list om ons uit het woud te lokken. Wie moet teruggaan en het bos platbranden? Uh, het is genoeg voor vannacht. Morgen de is de Tom Poes, die met moen op een veilige afstand toekeek, zag dat de menigte zich begon te verspreiden. Zo, dat was een goed plan, jonge Poes. Het gevaar is voorlopig afgewend. Heer Bommel zat na een doorwaakte nacht in de enige hoek van de herberg die overeind was blijven staan. Boven zijn hoofd je plukken rietbedekking in de bries... en van tijd tot tijd stortte een stukje houtwerk naar beneden. Maar heer Olly gaf de schuld daarvan niet langer aan het boze oog. Het gebouw was slecht onderhouden, Terwijl hij vreugdeloos de lauwe pap lepelde... die de waard hem had voorgeschoteld. Geen wonder dat de zaak vannacht ondersteboven is geblazen. Eigenlijk is het onverantwoordelijk dat men hier onder dak boot... Aan reisende hieren. U hebt gelijk. De herbergier is gierig. En als zijn huis in puin valt, geeft hij de schuld aan de kwade machten. Waar kom jij vandaan? En wat bedoel je precies, jonge vriend? Ik kom van Moen. Daar heb ik vannacht iets over het boze oog gelezen. Oh, dat is toevallig. Ik heb me vannacht ook afgevraagd of het juist is... om het boze oog de schuld van alles te geven. De zwarte, bedoel ik. Ik bedoel, wie heeft de schuld? De zwarte tong. Het boze oog ontstaat door de zwarte tong. Oh. Heb ik... Uh, denk je dat ik een zwarte tong heb, Tomboes? Nee, de uwe is rood. Maar het vreemde is dat de zwarte ook een rode tong hebben. Oeh, Daarom begrijp ik het niet. Zo, zo. Uh, een ogenblikje, goede lieden. Gaan we weer achter het boze oog aan. Het is nu mooi licht. De zwarten zijn nu gemakkelijker te vinden dan vannacht. Uh. Voorwaarts. Ze hebben mijn schamelpand verwoest. Ze moeten boeten voor hun kunst. Uh, een ogenblikje. Ik heb nagedacht over het boze oog... ...en ik weet nu hoe het veroorzaakt wordt. Hoe dan? Dat zal ik direct zeggen. Jullie moeten eerst even je tong uitsteken. Tong uitsteken? Uh -huh. Dat zal niet gaan, vreemdeling. Van die stadse zedeloosheid zijn we hier niet gediend. De oude heidenteler Amram zat achter zijn eenvoudige woning en roerde in een tobbe zwartsel die voor zijn zoon Abel bestemd was. De grijshaard was zeer kundig in dit werk. Zwart stof die door hem was aangelengd was onuitwisbaar en degene die ermee besmet was kon zich nooit meer geheel schoon wassen. Doch deze keer had hij geen vreugde aan zijn handwerk. In plaats van het lustige lied dat anders van achter de zwartsel tobbe opsteeg, werd er nu menige zucht gehoord. Geen wonder, de gedachten van de eenvoudige heidebouwer waren bij zijn enige zoon die de duistere weg gekozen had. Het is geen wonder dat hij, heer Bommel, die aan de andere kant zijn woning naderde, niet opmerkte. Daarvoor was zijn stemming te triest. De bezoeker trad dan ook ongezien de kamer binnen en keek om zich heen. Tot zijn verrassing zag hij nog juist hoe een schichtige figuur zich met een sprong achter een kast onzichtbaar trachtte te maken. Het was Abel die omzichtig naar het ouderlijk huis was teruggeslopen om enig lijfgoed te halen en om afscheid te nemen van zijn bejaarde moeder voordat hij zich voor goed in de donkere wouden terugtrok. Schrik niet, jonge vriend. Ik wilde je alleen vragen om even je tong uit te steken. Stil toch. Waar mag die heen dat ik hier ben? Hij zit achter, Zo zodoende. Juist. Je hoeft geen angst meer te hebben, hoor. Ik ben bezig de waarheid aan het licht te brengen. En daarom uh, moet je even je tong laten zien. Hé? Roze. Wie praat daar in mijn kamer? Vader. Mijn zoon. Ik heb geen zoon meer. Je bent een afgedwaalde. Maar deze rechtschapenvreemdeling heeft je ontdekt. En nu zal je zekerlijk worden zwart Papa. Papa! Doch de bejaarde heidebouwer haalde diep adem en stiet de blatende kreet uit die de ooikooiers van oudsher gebruiken wanneer ze een zwarte betrappen bij zijn kunsten. De oude heeft een zwarte tong. De alarmkreet van Amram drong tot diep in het dorp door en veroorzaakte veel beweging. Daar roept de regaar! En na deze eenvoudige woorden wierpen ze werk of gereedschap terzijde om zich naar de hut op de vlakte te haasten. Want als het om het bestraffen van de zwarte ging, deed men nooit tevergeefs een beroep op de kudde. Ja, het is Abel! De vreemdeling heeft hem gevangen en nu moet hij worden zwart gemaakt! Nee. Ach, wat hier gaat gebeuren is voor een heer niet te verdragen. En dan te bedenken dat ik er zelf bijna aan had meegedaan. Hij haaste zich de vlakte op waar hij al spoedig Tom Poes ontmoette. Het klopt, jonge vriend. Die zwarte tong bedoel ik. Amram staat daar met een open mond te blaten en alle ooikooiers die er aankomen schreeuwen. En ze hebben allemaal zwarte tong. De witte hebben dus schuld uit het boze oog, dat is nu wel duidelijk. Want Abel is de enige die een roze tong heeft. Het is allemaal heel vreselijk voor iemand van mijn stand. Want ik heb de leiding genomen van een slechte zaak. Waar moet ik nu beginnen? Het herinnert mij aan mijn eigen glot. Ja, dat zal wel. Maar wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze Abel kwaad doen? Ze gaan hem in een wagen door de dorp rijden. Daarna gaan ze in de herberg topdroesem drinken. En dan maken ze hem zwart. Zo gaan die dingen. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt. Topdroesel. Ah, waar is het puimkruid dat je tegen de zwarte tong hebt gemaakt, Moen? In mijn hut. Kom maar mee. Hoe kunnen jullie nu over drank spreken terwijl er zulke erge dingen gebeuren? Er moet iets worden gedaan. Ik moet iets doen, bedoel ik. We moeten... Uh, ik moet die zwarte tongen tegenhouden. Juist. Maar we zullen je helpen, want anders komt er niets van terecht. Schiet op vriendeling! er is geen tijd te verliezen. Nu, nee, dat was zo. Want terwijl het groepje zich door het woud repte... werd de ongelukkige Abel op een open heidekar gezet. De rechtscherpene moet rechtvaardig zijn. Wie zich afgeeft met zwarten, is zwart. Hij hees het fus naast Abel op de wagen... en daarop namen de dorpelingen het touw ter hand... dat aan de vooras was bevestigd. Voorwaarts! die gaan een voorbeeld stellen. Ook al is het de zoon van de rechtschapende. De, die jongen, oh. waarom wacht je zo wachten. Dat bochtje toch? En dat verworpen bos? Ola. Zodoende. Inmiddels rolde de waard snel een vat dopdroesem in de schaduw van de ruïne. Gelukkig heeft de storm de drank gespaard. Het is prettig, meneer, maar niets kan verdienen aan een rechtschapenzaak. zaak. En hoe licht had het boze oog mij ook uit deze neering kunnen stoten. Nu was de herbergier niet de enige die met drank in de weer was. Tom Hoes had de mandfles gevonden waarin Moen zijn mondspoeling bewaarde... en die rolde hij nu vlug naar buiten. Het is vreemd. Ik heb nooit begrepen wie er eigenlijk zwarte tongen hadden. Maar u hebt dat wel. U bent verstandiger dan ik dacht, vreemdeling. Oh, wij bommels... Ach, wat. Mijn eigen tong was zwart, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarop begaf hij zich snel achter Tom Poes aan... die bezig was de fles het bos uit te rollen. Wat ben je van plan? Wat wil je met die mond spoelen? Daar is het nu de tijd voor. Nu gaan ze dopdroesem drinken. Ja, ja. En daarna maken ze hem zwart. Ik weet het. Het is een vreselijke toestand. Daarom moet u de leiding weer nemen. Ga naar het dorp, heer Bommel. En laat ze nog één keer met die wagen rondrijden. Als... Afschrikwekkend voorbeeld, zegt u maar. Aha, een list. La, laat dit daarbij over, jonge vriend. Het komt in orde. Hij snelde de heuvel af, stak de heide over en bereikte in korte tijd de herberg. Daar maakten de dorpelingen zich juist gereed om Abel uit de wagen te tillen. Doch de onverwachte komst van de vreemdeling stak hier een stop te voor. Halt, wat is dat? Deze deugd niet moet minstens nog eens worden rondgereden, vrienden. Als list, uh, als afschrikwekkend voorbeeld. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Na enig beraad besloot de kudde met algemene stemmen om aan dit verzoek te voldoen. Men greep opnieuw de touwen en onder leiding van heer Bommel... werd de wagen opnieuw door het dorp getrokken. Het was een allerakeligst schouwspel... Maar hij hield moedig vol en daardoor kreeg Tom Poes de gelegenheid om de inhoud van zijn mandfles ongezien in het vat van de herbergier te storten. Zodoende vermengde de dopdroesem zich met het aftreksel van puimkruid en dat gaf een merkwaardige drank. Wat schuimt die dop van de haar? Gisting, ben ik. Maar dat verhoogde recht schapenwaakzaamheid, zeg ik maar. De dorpelingen hadden hun tocht inmiddels beëindigd. Ze hielpen Amram met het ontladen van de zwartseltobben... en daarop betraden ze met vastberaden gezichten de resten van de herberg. Hier is de drank, heren. Tast toe, er is genoeg. Ja. Nee, nee, tast toe maar toe. Ja. We drinken niet voor ons plezier. Plezier trekt kwade krachten uit. We drinken om krachten op te doen. De taak van de vrekende is zwaar. Vooral wanneer zijn eigen zoon de afvallige is. Houd je maar goed. Hier zit een list achter. Wacht maar tot ze gedronken hebben. De drank is bitter. Dat zal het voor mij niet mooier maken. En zo is het maar net. Het doet mij meer verdriet dan u. Maar ik ken mijn plicht. Je zult het boze oog krijgen, Abel. Je zult een vluchteling worden. ...voor het aangezicht van de onberouwelijken. Geef me een glas droesem, moeder. Ach, vader, moet het nu? Zeg, vrouw. Abeltje heeft het zo niet bedoeld. Wie met zwarten omgaat... ...zal zelf zwart worden. Hij zette het glas aan de schrale lippen en volgde het voorbeeld van zijn drinkende dorpsgenoten. Heer Olly, die gespannen toekeek, merkte op dat de drinkers al slikkend van kleur verschoten. Ze leerden hun glas, keken bevangen van Abel naar diens vader, schuivelden met hun voeten en begonnen toen stilletjes te vertrekken. Onder het mompelen van een korte groet. We gaan naar huis. Maar de zwartsel toppen dan? Ik wil er niets meer van horen. Praten over zwart en zwartsel roept alleen kwade krachten op. Ik wil er niets meer van horen. En voor de samen is iedereen gelijk. Zo is het maar net. En, eh, uh, Ola? Ola is een aardig schaap. Niet helemaal een oeikooisse natuurlijk. <laughs> maar ze kan nog veel leren. Op dat moment ontmoette het tweetal Tom Poes... die met moen onderweg was naar de herberg. Ik kijk je aan. Met twee boze ogen. Daar heb je alle reden toe. Maar ik zal u helpen met het opbouwen van uw huis, buurman. Hmm. Misschien zal je je boosheid dan gaan vergeten. Hij groette opgeruimd en vervolgde met zijn zoon de wandeling naar huis... waarheen de moeder hen reeds was voorgegaan. Dat is sterk. Het lijkt er alsof hij alles over het boze oog vergeten is. Zo lijkt het... Zijn zwarte tong is schoongespoeld. Maar ik ben het boze oog niet vergeten, jonge poes. Wanneer men eenmaal is zwart gemaakt, vergeet men niet zo gemakkelijk. Die avond gaf heer Bommel een feestmaal in de herberg om de goede afloop te vieren. Hmm, moet nog wennen. De schuld drukt zwaar. Wie praat hier over schuld? Schuld trekt kwade krachten aan. Zo is maar net. De rechtvaardige moet nederig en zonder schuld zien stille weggaan. Want het boze loert. Laten we nu niet langer over kwade krachten spreken. Die bestaan niet. Bestaan die niet? Wel, nee. De oorzaak van alle ellende in deze buurt waren jullie eigen zwarte tongen. Maar door een list heb ik... Ik bedoel, we hebben puinkruid door jullie drank gemengd en daardoor... Hij zweeg. Want het viel hem op dat de stilte wat drukkend werd... Daarom stopte hij haastig zijn pijp en stak de brand erin. Een heer hoeft niet nederig over de weg te gaan. Als hij maar zorgt dat zijn tong schoon is. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Tabak! Het roken van tabak trekt kwade krachten aan. Zo is het maar net. En het zijn de vreemdelingen die schuldige smoke en nieuwe wetsigheid in onze mooie oude gebruiken brengen. Vreemdelingen hebben dikwijls het boze oog... Kijk maar wat er met mijn uitspanning gebeurd is. Het boze loert altijd. Vreemden komen met hun schuld en hun kunsten in deze treffelijke streken... en zij lokken de rechtschapenen van het rechte pad af. Heer Bommel stond verontwaardigd op. Hij wilde iets zeggen, maar Tom Poes trok hem snel naar buiten. Hierheen, daar staat je auto. Je motorkap is nog steeds gerimpeld, maar ik kan rijden. Verdwijn nu maar vlug. Dit is meer dan een Bommel verdragen kan... Door ons is de strijd tussen de zwarte en de witte bijgelegd... en nu word ik van mijn eigen feestmaal weggejaagd. Zo is het leven. Mensen altijd iemand zoeken om zwart te maken. Buimkruid helpt maar voor een korte tijd. En wanneer de tong weer duister wordt... breekt hij onheil over hem die anders is. Ik voor mij heb liever dat men zich tegen vreemdelingen keert... dan tegen dorpsgenoten. Want vreemden kunnen altijd teruggaan naar hun eigen huis. Maar een verstoten dorpsgenoot... Moet het bos in en krijgt het boze oog. Ga naar huis. Dat is het beste. Heer Bommel gehoorzaamde spraakloos. Na veel moeite slaagde hij erin de oude schicht op gang te krijgen. En toen reed hij treurig gestemd naar de horizon. In het dorp Oikoi heeft men hem niet meer teruggezien. <tiedat>